Op dit moment ervaart u een fucking asociaal moment. Maak je klaar. In the game. Tijd voor ronde nummer 2. Het is tijd om die hele zaal te kandelen. Dit moment ervaart u een fucking asociaal moment. Maak je klaar. Je oren gaan eraan.